Drie uur Marion Koekoek -Koek met het NOS Journaal. In Mali dreigt een humanitaire ramp, stelt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Zo'n 200.000 mensen zijn het noorden van Mali inmiddels ontvlucht. Tuareg-rebellen hebben de macht overgenomen. Ze hebben de sharia ingevoerd en vrouwen moeten er nu gesluierd over straat. Amnesty zegt dat vrouwen te bang zijn om nog naar buiten te gaan. De rebellen hebben veel bars en discotheken in het gebied in brand gestoken. Ook veel hulpverleners hebben het noorden verlaten. Er komen berichten uit de steden Gao, Kidal en Timbuktu dat de voedsel- en medicijnenvoorraden van hulporganisaties zijn geplunderd. Amnesty International wil dat er zo snel mogelijk... weer hulpverleners in het Afrikaanse land worden toegelaten. De Surinaamse president Boutersen noemt de amnestiewet een nieuw begin voor zijn land. De wet is volgens hem bedoeld om het land weer bij elkaar te brengen. De bitterheid over de periode van militair bewind... en over de binnenlandse strijd zal verdwijnen... zei Boutersen tegen persbureau EPI tijdens een bezoek aan buurland Guyana. De amnestiewet werd gisternacht aangenomen door de Nationale Assemblée... met 28 stemmen voor en 12 stemmen tegen. Door de wet gaan de daders van de decembermoorden in 1982 vrij uit. De rechtszaak over de moorden gaat voorlopig wel door. Bouterse was militair leider in 1982 en is een van de verdachten. De Amerikaanse kustwacht heeft een Japans schip tot zinken gebracht... dat al een jaar onbemand op de Grote Oceaan ronddobberde... Het schip Ryu Unmaru was op drift geraakt na de tsunami in Japan op 11 maart vorig jaar. Het schip lag in een dok om gesloopt te worden. Door de vloedgolf werd het de grote oceaan opgeslingerd. De kustwacht besloot in te grijpen omdat de boot de kust van Alaska naderde en een gevaar vormde voor de scheepvaart daar. Vanaf een afstand van enkele honderden meters werden gaten in het schip geschoten. De Rio Umaro kon 7500 liter diesel vervoeren. Waarschijnlijk zat er geen lading meer in het schip, maar zeker is dat niet. Wie de eigenaar was, is niet duidelijk. Dan nog het weer. Vannacht ligt de vorst in de ochtend zonnig... smiddags bewolkt met kans op regen, het de graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. 0800-1121, dat is een van de mogelijkheden om een vraag te stellen of een antwoord te geven. Mailen kan ook, nachtzuster, apenstaartjeomroepmax.nl. Twitteren kan via apenstaatje nachtzuster. En er is ook een chat tijdens dit programma te vinden op www.nachtzuster.net. En daar is ook een overzicht te vinden van alle vragen die nog niet beantwoord zijn. En ik zit te springen om antwoorden, kan ik wel zeggen. Echt te springen. Dus als je een antwoord weet, pak maar één van de vragen. Bel dan even 0800-1121, want ik heb er nogal een paar openstaan. Waarom kleven plastic verpakkingen aan je handen, vraagt Jozef zich af. En ze wil ook graag weten waarom er deukjes in een golfbal zitten. Uh, Erik wil weten hoe het zit met zeezout. Want volgens hem is bijvoorbeeld de Middellandse Zee zo vervuild... dat het eigenlijk veel schoner is om gewoon van dat oude ouderwetse... Ja, jozozout noemt hij het, uit een potje te kopen. Waarom kopen mensen dan toch massaal zeezout? Behalve dat het zo mooi staat hè, in zo'n maaldingetje op je tafel. 0800-1121. Misschien wil je nog iets toevoegen over de vlammetjes... waarmee de verspreiding van de Heilige Geest wordt afgebeeld op schilderijen. Waarom zijn dat vlammetjes? 0800 1121. En Ben, die is vooral geïnteresseerd in de Polder. Die uh, vraagt zich af waarom Nederland bereid is om een stuk polder onder water te zetten ten faveuren van de Belgen. 0800 1121 als je daar een beetje zicht op hebt. En Frans, die belt net, die heeft al 20 jaar kabel via UPC. Alle zenders doen het goed, behalve RTL 4. Op RTL 4 heeft hij sneeuw. Hoe zou dat nou kunnen? 0800-1121. Oh, the first of the winter was a day. When it drifted to and fro Why you should have seen the snow It was near seven feet or more By the old barn door Each house you'll find a sleigh that was waiting for this day, and of course, down the road a hill for each Jack and Jill. Every winter breeze that scurries, sends the snowflakes up in flurries, It's the good old. Yeah. right Kid with eyes a poppin', we'll be soon deep belly woppin'. Yeah. So delightful But Since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow It doesn't show a single sign of stopping And I've got some corn for popping The lights are turning way down low Let it snow, let it snow, let it snow We finally kiss goodnight How I hate going out in the storm But if you'd really hold me tight way home I'd be warm. The fire is slowly dying and my dear we're still be But as long as you love me so, let it snow, let it snow. De sneeuwmedley van de Carpenters was dat naar aanleiding van de vraag van Frans... die sneeuw heeft uh, in plaats van de RTL 4. En verder doen alle zenders het prima bij hem in Amsterdam. En hij vraagt zich af hoe dat nou kan. 0800-1121. Hans? Ja. Hallo. Hallo. Wat kan ik voor je doen? Uh, ik wou graag een antwoord proberen te geven op de vraag van die mevrouw... Die uh, zei, um, dat plastic bij die verpakkingen, dat kleeft aan haar vingers. Ja. Nou, uh, dat heeft te maken met twee begrippen. En uh, dat is adhesie en cohesie. Ik moet opeens weer aan vaatdoekjes denken. Nee, het heeft niet echt iets met vaatdoekjes te maken. Ja, jawel, vaatdoekjes die geen water opnemen. Oh, dat zou kunnen. Ja ja. ja, ja. Ja, je hebt gelijk. Ja, adhesie en cohesie. Maar goed, ja. voor, het, voor de goede orde moet je natuurlijk het begrip adhesie even kennen. Ja. Dat is dat een stof, uh, welke stof dan ook, een vloeistof, die bestaat uit moleculen en die willen naar de... Uh, ...wand van, het, uh, van, van waar ze in zitten. De, de, de verpakking of een glas of wat dan ook. En de cohesie, dat is de... de ...moleculen blijven dan bij elkaar. Ja. Nou, uh, bij dat plastic... ...daar hebben de moleculen de neiging... ...om naar de wand te gaan. Dus bij de aanraking met de huid op het plastic blijft dat plastic tegen de huid aan plakken. En dat is een adhesieve kracht. Zo wordt het genoemd. Weet je, een mooi voorbeeld is in deze zin... Um, neem nou een jeneverglas en schenk daar jenever in. Ja. Dan, dan denk je, nou het zit vol. Uh, meer kan er niet bij. Nou doe je er toch nog ietsjes meer bij. Dan ontstaat er een soort bolle kop... Van de jenever. Ja. Dus hij passeert als het ware het horizontaal van het glas. Ja. Nou, dat betekent dat die moleculen van de jenever... die trekken elkaar dusdanig aan dat het niet aan de wand gaat kleven. En ontstaat er een bolle kop. En dat heeft dat plastic niet. En die wil meteen af van hun structuur. En die kleven dus tegen de huid aan van... Ja, eh, uh, dus danig, hè? Goed, ik, het Geneve-verhaal snap ik. Ja. Volgens mij werkt het ook met water, voor de nee, gehele onthouders. Nee, nee, het werkt niet met water. Wel, je kunt ook, water kan ook met zo'n kopje op een, uh, op een, in een glaasje zitten. Jawel, maar als je water in een glas doet... en je ja. wil een bolle kop laten ja. ontstaan, ja. dus boven de rand van het glas... Uh, dan lukt je dat matig... Dat wil zeggen dat het water, want ja, het water is vrij neutraal, het water heeft die, die aantrekkingskracht in de moleculen onderling minder dan uh, het genever. Ja, maar ik snap de stap naar het plastic niet. Nou, het plastic heeft een structuur ja. die dus kennelijk uh, moleculair gezien uh, geen aantrekkingskracht, onderlinge aantrekkingskracht heeft, maar een naar buiten gerichte aantrekkingskracht heeft. Dus de, de aanraking met plastic doet het plastic bijna uh, ja, verlijmen of, of, of aantrekken tegen de huid van degene die het aanraakt. En, en, en dus het, het, het, het, het, het, het plakt. Maar het plastic blijft aan je handen zitten, maar niet aan de muur of aan de... Ja, aan de, tafel. de muur of aan andere objecten, dat, dat, dat zou ik niet zo weten. Want dan zou je moeten zeggen, ja, dat heb ik nooit uitgeprobeerd. Oh. Maar ik ken het, het probleem dat die mevrouw vertelde, dat ken ik ook wel. Ja, je, je, je trekt een stuk plastic van een verpakking uh, los en het blijft aan je handen kleven. En nou, het is volgens mij uh, gebaseerd op de theorie van de, de adhesie... Hè, waarbij moleculen naar een andere stof toe... Uh, een, een verbinding willen maken. En de cohesie, dan, blijf, dan is de stof zo sterk, die blijft zo bij elkaar, dan lukt dat niet. Hmm. En, en dat, uh, uh, nou ja, goed, uh, ik, ik schets net het voorbeeld van hier Geneve, maar je, je hebt het met andere stoffen ook, uh, die blijven absoluut niet aan je handen plakken. En andere stoffen, die hebben die adhesie ja, ja. Uh, wel, en, en, en, en dat plakt onmiddellijk. Want het is niet alleen met plastic hoor, het is met, met andere stoffen ook. Oh. Ja, met je pindakaas. Die hè? heeft de pindakaas heeft het heel erg. Ja, en je hebt het ook bij bepaalde stoffen, een, een, een, een stukje wol of een draadje Dat krijg je oh, maar ja. niet van je handen af. Ja. ja, ja, ja, ja. Dat blijft gewoon aan kleven als het ware. Adhesie ja. en cohesie. Adhesie en cohesie. Ja. Dank je wel, Hans. Oké. Okay. Goedendag. Graag gedaan. Dag. Oké, okay, dag. 0800 1121 Willem. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Willem. Uh, geen cohesie of vraag, maar ik heb oh. een heel simpele vraag. Ja. Het verschil tussen een pilsje en een biertje. Oh jee. Ja, ik kom dus in Duitsland en dan hebben ze dus ook verschillende soorten bieren en zo. En dan vragen ze mij: Mögen ze aan pilsen of een bier? <laughs> Hoe zeg ik dat goed, hè? Ja, nou in ieder geval in vloeiend Duits. Dus, nou ja, dat, dat wil ik even weten. En wat zeg je dan? Een bier. Ja, voor de zekerheid. Een ja, bier, ja. ja. Nee, kein Pilsner. Oh, ik dacht nee, dat het... Ik weet, ik weet niet wat het verschil is. Dat is wel maar komt er een andere tap. Dat weet ik wel, dat zie ik wel. Ik dacht altijd dat het, dat het gewoon, ja, weet je, hetzelfde was. Maar dan een andere, ja, een andere van, benaming. Ja. ja maar, maar blijkbaar is dat er, helemaal niet zo. Nee, er zit verschil verschillen. Ja, mm. Tenminste in Duitsland, hè. ik weet niet hoe het hier ligt. Ja, precies, hier, dat kan nog verschillend hier. zijn, ja. Dus, nee. Het verschil tussen een pilsje en een biertje. En een ja, fluitje? Of, of kan iemand mij vertellen dat het misschien helemaal geen verschil in zit? Dat het gewoon poppenkast is. Dat ja, is dat kan natuurlijk ook nog. Dat kan natuurlijk ook. Dat zijn we gauw klaar, ja toch. En, en, en Willem, heb je vanavond nog biertjes gedronken? Nee. Oh? Nee, Want ik kom net van mijn werk. Oh ja, nee. Dan, en wat doe je voor werk? Ik ben luchtverkeersleider. Oh ja, nee, het is heel verstandig dat je dan geen bier zit ik mag te, drinken. te drinken. Nee, dan moet ik nog te zijn. Stap is alles goed op. gegaan in het, in het luchtverkeer? Het is allemaal goed gegaan. Ja, ja. Zijn alle, alle vliegtuigen uit Frankrijk weer op tijd binnen? Ja. Ah, gelukkig. Ja, gelukkig. Ja. Ik hoor het al, je wilt slapen. Laat ik uh, proberen ja. om snel een antwoord te scoren via ja, 081. Want ik heb het helemaal gehad. Ja, nog even wakker blijven totdat je antwoord hebt gekregen. Hè? Ja, ik kwam nog één antwoord. Je sprong een antwoord, hè, zeg je net, over die tong, hè? Ja. Die vlammetjes snel. Nou, in, in die toespraak. In, van, van Petrus, Ja. Uh, toen werden er gezien, staat er in de Bijbel, op, boven hun hoofden als tongen als van vuur. Oh. Dus er werd, werd niet over vlammetjes gepraat, maar het werd gezien als tongen, als tongen van vuur. En dat wordt gesymboliseerd door die schilders met die vlammetjes. Oh. Dat is het verhaal. Het is allemaal te lezen in handeling. Ja, in precies. Ik, ik zal het even doornemen. Doe dat maar eens even. <laughs> Dankjewel, Willem. <laughs> dag, dag, dag, Wakker doei. blijven. Ja, oké. Okay. Goed. Doei, doei. 0800 1121. Uh, Marloe. Ja, Astrid, ja. eindelijk heb ik jou eens aan de telefoon. Nou, je moet er wel wat voor doen hè. Ja, echt wel. Ik ja. probeer het al weken en je bent constant in gesprek. Ja, het is mijn moeder. Ja, ja, ik ken die moeders. Ja, is ook altijd in gesprek. Ja. Maar wat kan ik voor je doen, Malou? Nou, ik zit even met een vraagje over wereldrecord. Ja. Um, ja, je hebt natuurlijk... Ja, je kent zelf natuurlijk uh, het schaatsen en het hardlopen en... Uh, nou ja, noem maar op. Ja. En het moet toch ergens ophouden? Ik bedoel, er moet toch een keer een tijd komen dat er absoluut geen wereldrecords meer... Uh... Dat ze op zijn. Dat ze op zijn, ja, inderdaad. Ja. Nee, ja. maar dit is... Nee, want dan... Ik, ik bedoel, bijvoorbeeld met schaatsen... Ja. Dan heb je één iemand die echt belachelijk hard kan schaatsen... Ja. En dan denk je, nou die haal je nooit weer in. Ja. Maar dan uh, is er altijd weer een, een nieuwe trainingsmethode of een nieuwe klapschaats. Ja, ja. Of, een of een het ijs wordt gladder. Of, of, uh, of, of, of, het... of van die, van die uh, strips op de, op de mutsen. Precies. Dat is ook al gehad. Dat scheelt sowieso al 0,02 seconden. Ja, precies. En, en, een, en een nieuwe schaatshal bouwen ze dan, waar dan uh, ja. de... de, de de akoestiek anders is, want ja, niks met ja, snelheid te maken heeft. En, en het maakt ook nog weer uit of het buiten 20 graden is en binnen min 4 of weet ik veel. En de hoogtestages, dieptestages. De hoogte of laagte, ja inderdaad. Ja, dus, maar... uit, dus ze blijven gewoon de hele tijd sneller. Maar jij denkt van er komt een moment dat ze, in, dat dat, dat ze, dat ze ja, al bedoel, aankomen je... voordat ze wegrijden. Je kan niet meer... Je kan niet in één seconde 400 meter schaatsen. Nee, dus er, moet op een gegeven moment, er zit een, een eind aan. Lijkt mij wel. Maar hebben we nog niet bereikt, geloof ik. Ik geloof het ook nog niet. Nee. nee. Dus ja, de vraag ja, is, kom, is er een eind aan wereldrecords? Is er een eind aan wereldrecords? Maar je bedoelt, dat bedoel je dus op die manier. Van er, er komt toch een punt dat je niet meer sneller kunt schaatsen... of hardlopen Lijkt of Dat Lijkt mij want, want ze bedenken ook, wat was er nou laatst weer voor wereldrecord? Het wereldrecord uh, Polonaise lopen. <lacht> ja, weet je, ze verzinnen ook iedere keer weer iets anders. Ja, maar dat heeft denk ik met de lengte te maken. De, de, de lengte van de Polonaise bedoel je? Ja. Ja. ja, die kan je altijd uitbreiden natuurlijk. Nou, weet ik niet. Op een gegeven moment zijn de mensen op. <lacht> ja. Ja, er is een baby geboren, we kunnen het wereldrecord weer verbeteren. Ja, ja nee, dat is inderdaad. Nee, maar jij, jij bedoelt het echt zo van ja, want het, ja, kijk, precies. met schaatsen snap ik het. Daar ja, zijn met... zoveel factoren die allemaal weer veranderen en verbeteren. Ja, en... Maar... En, met, en met hardlopen ook? Ja, zeg maar de 100 meter, waar staat dat nou op? 9 punt, nog wat? 9, oh, 9, dat 9. weet ik niet hoor. Weet nee, ik, ik niet. ook niet wel precies. Nou, ik vind al heel wat. 9 punt vind ik al heel nee. wat dat je het weet. Ja, ja. ja 9,96 of 93 volgens mij. Ja. En ja, dat moet toch ergens ophouden? Ja. ja, en, niet, ja. En, en wat wat ik dan heb, dan is het niet spannend meer. <laughs> nee. <laughs> nee, ja, ja, als, het, als het ophoudt met wereldrecords, dan is het niet spannend meer inderdaad. Nee. Maar ze worden toch nog steeds verbroken. Maar ook iedere keer met uh, 0,0000004 ja, ja. ja. seconden. Ja, en met schaatsen gaat het nog. Dat, dat, dat, dat, dat krijg je iedere keer nog wel... Uh... Ja, met, met schaatsen heb je de, het ijs en de schaatsen en de ja. pakken. En, maar hardlopen bijvoorbeeld, hoe kan het dat mensen nog steeds... Ja, de schoenen misschien en inderdaad de trainingsmethode. Goeie, ja. Maar dan ja. houdt het toch wel op, of niet? Ja, ik, ik weet het niet Astrid. Nee, maar ze gaan dat, toch uh, nog steeds iedere keer sneller. Ja, precies. Dat is raar. Is raar, hè? Ja. ja. 0800-1121. Voor iemand die, die daar weet hoe dat, uh, hoe dat zit. 0800 ja. 0800-1121. Heel... heel benieuwd. Ja. Waar ben je zelf het beste in? Ja, <laughs> ben ik zelf het beste in. Ja. Nou, uh, fitness. Fitness, doe je dat ook? Ja. Hoeveel keer per dag, per week? Per week um, drie keer. Oh, oh, dat is ook pittig, ja. Ja, ja, ja. ja. En hoeveel ja, jaar dat, ben je dan? Zeg je? Hoeveel jaar ben je? Ik ben vijftig. En nog drie keer, per, drie keer per week fitnessen? Ja hoor. Ja, dat is wel verstandig. Ja, heel verstandig. Dan blijf je heel goed in vorm. Ben je goed in vorm? Ik ben behoorlijk in vorm. Ja. Oh, heerlijk. Ja, dat is wel lekker. Ja, je moet het wel bijhouden, hoor, als je 50 bent. Zeg, ik zie je hier staan 0049. Bel je, bel je helemaal uit Duitsland? Uit Duitsland, ja. Oh, weet jij misschien toevallig hoe het zit met het pilsje en het biertje dan? Ja, dat dacht ik al. <laughs> <laughs> dat zat ik al aan het denken. Nou, bier is gewoon bier. Ja. En um, nou heb ik niet helemaal meegekregen wat nou precies de vraag was. Nou ja, hij, hij wil het verschil weten tussen een pilsje en een biertje. En in Duitsland zeggen ze Wollsduein... Uh, ja, ik spreek geen Duits, ja, hoor. Maar... Dat is eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Een pilsner oder een bier? Bier, ja. Maar wat is dan het verschil tussen een pilsner en een bier? Een pilsner, dat is volgens mij iets van een tap. Oh, en een biertje in een flesje. En een bier is gewoon uh, uit, een, uit, een, uh, uit een flesje, ja. Oeh. Dat is sowieso uit een flesje, dat, dat, dat weet ik. Het klinkt heel logisch. Ja. En, ik zou wel heel simpel de vraag beantwoorden ja, als pilsen, dat het is. Ja, dat is uh, uit de tap, oh. volgens, mij, volgens mij wel. Nou ja, als het niet zo is, gaan er nu mensen bellen om dat toe te lichten. Dus dan hebben we dat ja. in ieder geval in gang gezet. Ja, ik ben niet zo'n bierdrinker, ik ben een wijndrinker. Ah. <lacht> en dat komt meestal uit een fles. Ik, ja. uh, ik kan ook uit de tap trouwens, maar dat is zijde. Nee, uh, 0800-1121. Marloe, je hebt zo je best gedaan om, uh, om er doorheen te komen. Is er verder nog iets wat ik voor je kan doen? Uh, mm, nee, weinig. Ja, dit, dit is je kans, hè? Ja, dit is mijn kans, hè? Kan ik een Duitse plaatje voor je draaien? Nee, liever niet. Waarom niet? <laughs> nou, ik ben niet zo van de Duitse plaatjes. Herbert Gronemaien, prachtig. Nou, nou, nou Herbert Kronemaien vind ik wel heel leuk. Maar mijn, mijn echte favoriete plaat ja. is Painted Black van de Rolling Stones. Waarom dan? Omdat ik helemaal daas ben van de Rolling Stones. Maar, maar, dus ook niet gewoon een beetje. Ik uh, hou wel van de Rolling Stones, maar je bent echt daas van de Rolling Stones. Ik Stone. ben echt daas van de Rolling Stones. En wa waarom is dat? Dat weet ik zelf niet. Oh. Als gauw ik hoor dat de Rolling Stones weer een concert gaan geven in Nederland, dan sta ik helemaal stijf. En waarom dan Paint It Black? Uh, Paint It Black is mijn favoriete nummer van de Stones. Ja, dat begrijp ik. Maar waarom, wa wat maakte dat nummer jouw favoriete nummer? Het ritme. Is het ritme. Ja, gewoon ja. het ritme. Ja. Het... En als ik de Stones hoor uh, op de radio, dan, uh, dan ga ik gewoon staan dansen in de keuken. Nou, ga maar staan dan. oh, jezus. Dit is echt geweldig. Dag, Malou. Dank je. Dank je, Astrid. Doei. With flowers and my love both never to come back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 dit plek black was dat van de Rolling Stones voor Marlou. En Marlou belde eigenlijk met de vraag wanneer houdt het op met wereldrecords? Hoe kan het dat mensen toch maar steeds weer sneller gaan rennen, hoger gaan springen en verder gaan springen? 0800 1121 als je daar een antwoord op weet. Willem wil dus het verschil weten tussen een pilsje en een biertje. Frans wil weten hoe het kan dat hij in Amsterdam... alle zenders op televisie goed kan ontvangen via de kabel behalve RTL4. Ben wil weten eigenlijk een heel verhaal over de Hedwiggepolder. Een, uh, een uh, stuk in Zeeland dat onder water wordt gezet ten faveur van de Belgen. Waarom werkt Nederland daar aan mee, is de vraag van Ben. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. 0800 1121. En Erik wil weten hoe het zit met zeezout. Waarom mensen daar gebruik van maken en niet gewoon van die potjes zout. Gewoon goedkoop. Ja, waarom die... Uh... Nou, eigenlijk, want... Ik zeg dat wel zo, maar het is natuurlijk ook een beetje mode... om dat allemaal een beetje mooi vorm te geven en neer te zetten... in een, in een, in een mooi dingetje voor stukjes zeezout waarmee je het dan moet malen. Dat, het ziet er natuurlijk allemaal luxe uit. Maar eigenlijk, zei Erik, dan leest hij dat bijvoorbeeld de Middellandse zee, zee zo vervuild is. Waarom willen we dan zeezout uit zo'n vervuilde zee en niet schoonzout... Ja, is dat wel zo? Wie, wie daar meer over weet, kan even bellen. 0800 1121. En Jo wil nog weten waarom er deukjes in een golfbal zitten. En mocht iemand nog een aanvulling hebben op het verhaal waarom plastic aan je handen kleeft. De plastic verpakking van koekjes bijvoorbeeld. Bel dan ook even 0800 1121. Meneer Krom. Ja, nou, op de laatste twee vragen heb ik dus een antwoord. Nou, dat is ook toevallig. Uh, ik heb namelijk jaren en jaren geleden vernomen, ook via de radio, oh. dat dat uh, aerodynamiek is met die golfballetjes. Eerst hebben ze natuurlijk gewoon geslagen met gladde balletjes. Uh, ik denk zomaar dat er een, een balletje ergens keihard tegen sloeg, er een deukje in kwam. En toen bleek die <laughs> verder te komen. Dus daar e hebben ze overal deukjes ingemaakt, heel regelmatig over het vlak verdeeld. En waarachtig, het ding kwam verder. Ik hoop ook dat het zo gebeurd is. Ik, ik heb zomaar een donker vermoeden dat dit ja. de geschiedenis is. Ja, dat één glad golfballetje kwam tegen het punt van de tafel. Nou, ja, zoiets. Ja. En het was een oud golfballetje. Eigenlijk kwam ze wel 24 keer nou, nee, tegen de het bal van van, te nou, punt van de zo tafel. Zo'n zo balletje zoals we dus nu nog een pingpongballetje hebben... dat is ook makkelijk in te deuken. Ja, maar ik kan je één ding vertellen. Je hebt nu iemand aan de telefoon die op de vierde al stond de tafeltennissen... Er zit, als er een deukje in je tafeltennisballetje zit, dan ben je niet blij, hoor. Dan is hij pleiter, dat weet dan ik. Is het, dan gaat hij, gaat hij onder de voet, meteen helemaal plat, volgende balletje. Nou ja, goed. Ja. Uh, dat komt dan doordat ik daar helemaal geen, geen houtverstand verstand van heb. Nee. Uh, ik weet niet, dat hey, plakken. Ik ja. uh, dat heeft volgens mij niks met het ophijzen van Ad of van co te maken. ja. Ja, ja, ik begrijp de woordspeling. Wij, wij, wij, wij, wij, wij, in onze familie zaten we altijd te kloten met taal. Dus dat was van cohesie. Ja, ja. God, dat, hebben we, dat hebben we altijd. En ik koot toch fijn opgehezen. Ha, ha, ha. Ja. Goed. <laughs> um, volgens mij is het gewoon elektrostaticiteit. Toen als je dus ergens overheen wrijft. En op school was natuurlijk altijd die ebonieten staaf met de snipperspapier. Ja. Dan wordt de, die staaf in dit geval. Maar je uh, kan het dus ook met plastic doen. Dat wordt elektrisch geladen op een bepaalde manier. En uh, uh, uh, lichte dingetjes die worden daardoor aangetrokken. En uh, ja, als je dus uh, een, een plastic verpakking openrukt, dan geeft dat een soort van wrijving. En dan blijft het meteen aan je jatten plakken. Ja, sorry. <lacht> zo werkt dat. Ja, maar dat klinkt nog steeds... Ik bedoel, zo werkt dat. Uh, ja, volgens mij dan. Ik sta er ook wel te wapperen met mijn handen. Weg, ja, ja, precies. Dan zit er zo'n plasticje. Dat blijft dan aan je hand. Ja, en dat is dan vanwege de, elektrische sta de, de statische elektriciteit. Ja, maar waarom is dat? Nou, omdat mijn hand dus ook op een bepaalde manier geladen is. Oh ja, plus de, en min. Hand, dus en dat is dan de tegenpol En tegenpolen trekken elkaar aan. Oh ja. In dan, ben ik, dan, dan is mijn hand in de Zuidpool en dat, dat elektrisch, elektrisch geladen eh, plastic is dan de Noordpool bij wijze van spreken of andersom. En hop, dan zit het vast en, en dan, dan sta ik de slaan. Dan zijn slaan als een lood. En nou, dan ligt het weer op de grond. En doordat het op de grond ligt ontlaat het dan weer. En dan kan ik het oppakken in de vuilnisbak gooien. nou ja. Ja, vils, in, de, in de plastic verzamelbak, want hier in Lochem hebben ze dan ook weer godank, een plastic innamepunt Hoera. Ja. Nou. Het is ook weer zoiets. Jaren geleden hadden ze dat ook. Hebben ze een proef ondernomen. <laughs> en we hadden keurig netjes hadden we een plastic innamecontainer. Ja. En toen was die nog vol. En god, waar moeten we nou met de rotsen naartoe? Ja, is gewoon bij de, de, de rest. Ja, dat was, maar dat had wat tijd nodig. Ja, de logistiek was niet helemaal goed gepland. Ach ja, nou, nou, nou, nou deugt het wel. Nou maken ze het er mooi van die, van die, van die, uh, van die plastic zit zitbanken van en paaltjes en zo. Dat ja. Dat wel het knijter uit de plastic van alles en over door elkaar. Ja, maar ze kunnen er steeds meer mee. Ja, maar dat, eh, volgens mij is dat gewoon uh, statische elektriciteit waardoor de boel plakt. Goed, dat dacht ik ook. Alleen dan wist ik niet waarom. Maar dan, uh, dan komt inderdaad het uh, door, door, door, tegenpolen verhaal. Als je het een beetje, een beetje kalm aan doet, dan heet dat niet. Maar als nee. je het met een ruk openhaalt, ja, woop, dan heb je dus de, de, de, de, de boel in één klap statisch. Oh, dus uh, jou moet gewoon wat rustiger de sultanas openmaken. Ja, een beetje kalm. Oh, neem Rustig. De tijd. Gewoon okay. geniet van het openmaken. Ja, en haal diep adem. Zeg ja, bedankt. Zo Waarom zo haastig moet je de trein halen of zo? Nou, dat kan toch? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat kan. Goed. Ja, nou ja goed, dan moet je wat anders gaan eten. En dan hoef je ook dan niet dan sneller wat te wat doen, gemak. want die komt anders toch wat later. Dat, ja. Ik heb vroeger heb ik dus het uh, dagblad Trouw gelezen. Ja. En dat, dat had er in de tijd, weet je of het nog bestaat, een, een vaste rubriek, Ruis en Hinder. En dat ging dus over allerlei dingetjes die, die mensen dwars uh, heel zaten Hinderlijk verpakt waren en zo, dat je uh -huh. dus bepaalde dingen met, met de bijl nog niet open kreeg. En, en was het eenmaal geopend, dan was het, dan was het natuurlijk beschadigd. Want ja, die rotverpakking. <lacht> en die rubriek, dat zou ik nooit vergeten, de naam, van die, de naam van die rubriek, Ruis en Hinder. Mooi. Schitterend. Ja, mooi gevonden. Oh. Ja. Nou, mensen kunnen bellen als ze ergens ruis en hinder van ondervinden. 0800-1121. Bedankt meneer Krom. Oké, okay, goeiedag. Dag. 0800-1121 dus. Jaap. Hallo. Hallo. Um, ja, ik had uh, een vraag, of een vraag en antwoord op die uh, vraag over het zout. Ja. Ja. Um, daar nou weet ik wel iets van. Want oh. Ik heb vroeger zelf een zoutpan gehad. Dat is een, uh, een, een zoutvijver die je laat opdrogen en dan heb je het zout. Uh, um, nou is het zo dat het zout wat je in de winkel koopt... dat is praktisch altijd fabriekszout. Dat wil zeggen dat het zeezout uh, is dan um, ja, gezuiverd, zou je kunnen zeggen. Het is heel zwaar verhit geweest... En er zijn ook allerlei chemische uh, raffinageprocessen geweest. En meestal wordt daardoor, daardoor allerlei sporenelementen en mineralen... die worden eruit gefilterd. Ja. Uh, en dat is dan ook meteen het argument van uh, de ja, zeg maar, uh, natuurliefhebbers... die dan zeggen dat je betere zeezout kunt hebben... dan dat zout uh, van een van fabriek. Uh, juist omdat in dat zeezout... Uh, wel die sporenelementen en het mineralen zitten. Oh, ja. uh, dat is heel duidelijk. Het geval bijvoorbeeld bij de, het, uh, het, uh, het, het zout van de Dode Zee. Ja. Daar, dat is nou juist zo geneeskrachtig, zegt men. Omdat daar bepaalde mineralen nog echt in zitten. Dus dat geldt onder andere voor magnesium. En ja, nog meer van die dingen. Ik weet niet uit het hoofd, dat het allemaal uh, wat erin zit. Maar in ieder geval, als je gewoon zout uit de zee... Opdroogt, uh, dan is dat ook, ziet het lang niet zo mooi uit als dat je het in de winkel koopt. Mm -hmm. Tenzij het echt zeezout is wat je in de winkel koopt. Maar dat is meestal niet het geval. <laughs> um, die meneer gaat over zeezout uit de kamark. Yeah. En dat kan echt, echt uh, zeezout zijn in die zin dat het niet van een fabriek komt. Maar dat oh. ze het verzameld hebben. En uh, ja, um, ik zou niet weten of dat nou meer of minder vervuild is, maar in ieder geval, het is wel natuurlijk, het heeft wel niet het raffinageproces gehad zoals je in een, in een fabriek hebt gehad. Maar dat heeft, ja, volgens de mensen die uh, UVC zouden hebben, is dat nou juist een nadeel hè, van die, die fabriek, dat fabriek zout. Ja. En het is uh, in ieder geval zo dat uh, de overheid heeft, uh, uh, in het verleden was dat zo, of het nog steeds, nog steeds zo is, weet ik niet, um, uh, een hele poos bepaald dat er jodium in het uh, keukenzout moest. Het uh, idee was, uh, dacht ik, dat uh, dat goed zou zijn voor, uh, uh, uh, voor, voor de krop, of tegen de krop, dat is een soort ziekte die je in de keel kunt krijgen kennelijk... Mm -hmm. En het, ook een idee dat dat, dat het jodium uh, zou beschermen tegen uh, radioactieve straling. Wordt in Japan inderdaad weer gebruikt op het ogenblik. Uh, maar dat zijn dus de grote verschillen. Uh, zeezout, echte zeezout, dat kom je niet vaak tegen. Uh, meestal wordt het, uh, het, het, het, het, het zogenaamde zeezout wat je koopt, is eigenlijk ook een vorm van nep, van dat komt ook van de fabriek af. En waarom ze dan zeezout noemen, ja, gewoon wordt het lekker verkoopt waarschijnlijk. Uh, maar van de fabriek is het dus over het algemeen veel witter dan, dan het echte zeezout. Het echt, het echt uit zee komt. Maar hoe zit het met die jodium dan? Want er zit toch nog steeds jodium in zout? Uh, jodium jodium is, uh, is erin gebracht. Ja. Uh, dat wil zeggen, in echt zeezout ja. heb je... Uh, nou, wel tachtig verschillende soorten uh, um, um, um, elementen. Maar allemaal in hele kleine hoeveelheden. Hè? Om, hmm. Ik heb het er net al, magnesium genoemd. En zodium komt er ook wel in voor. Uh, nou ja, wat er allemaal niet in voorkomt, uh, dat zou ik niet weten. Er komt echt heel veel in, allerlei uh, spullen in voor. Maar dat wordt er juist bij die fabrieken bijna allemaal uitgehaald. En uh, dan is het dus... Uh, nou ja, NACL, dat is natriumchloride. Ja. En uh, dan wordt dan die jodium bijgevoegd, gevoegd. Omdat dat, uh, in ieder geval vroeger was dat een vereist. Of het nog een vereiste is, weet ik niet. Maar het idee is dat je op die manier um, uh, bepaalde ziektes... Dat heet de dagkrop, geloof ik. Een, een bepaalde ja. klierziekte in je keel. Um, dat dat daarmee zou worden opgevangen. En het, ook het idee van... Die problemen met, uh, met, uh, met kernreactoren, kernenergie, dat zou daar ook uh, ja, wat, wat kunnen opgevangen worden. Maar dat is er dus ingebracht, dat jodium. Oké, okay. en uh, uh, het dure zeezout, dat is gewoon heel rijk aan mineralen? Ja. Je loopt dan inderdaad wel het risico natuurlijk dat er ook vervuiling in zit. Ja, precies. Nou, dat was zijn vraag. Ja. ja, het is in wezen niet, in wezen niet uh, uh, geraffineerd. Nee. Uh, het is dus wel rijker dan ja. uh, um, fabriekzout. Maar ja, tenzij je echt heel zeker weet dat het uh, uit een, uh, een schone zee komt... of uit een... Uh, of, of uit een schone, schone, schone mijn, want het komt heel vaak uit mijnen hoor. Ook die zogenaamde zeezout, het echte zogenaamde <laughs> zeezout komt ook uit mijnen. Um, ja, uh, loop je daar een zeker risico mee. Hoe komt mij. het dat jij zoveel van zout weet, Jaap? Ja, dat zei ik al. Ik heb een zoutpand gehad. Dat is dus een... Uh, uh, ondergelopen. Dat is een stuk uh, strand, wat ja. laat je onderlopen, ja. uh, uh, tijdens, het, tijdens het vloed, en dan ja. dam je eraf. af. Ja. En dan laat je gewoon een poosje staan en dan uh, in, in de tropozon uh, uh, verdampt het uh, na een het water. En dan hou je er zout over. En hoe kwam jij aan een zoutpan? Nou, ik heb uh, bijna 15 jaar in verschillende plaatsen van, van, uh, van Azië gewoond. Mm -hmm. En die zoutbaan die had ik uh, toen ik in de omgeving van, van Cheribon woonde. Dat, was, dat is een plaats uh, in, uh, ja, net op de grens van, van Mid-Java en West-Java. Ja. En dan uh, heb je een, een enorme baai bij, bij in Java. Het uh, is in, in, in, in, in het, het noord, uh, ja, noordoosten zo'n beetje. Het zo, dus een enorme baan, echt van een paar honderd kilometer. Um, en het strand is daar heel erg breed. Tijdens de vloed is het, is het echt tientallen meters breed. Uh, nou, dat kun je dus gewoon laten onderlopen. En dat, ja, ik heb er heel, als, als jongen heb ik er gewoond toen. En wij gebruikten, wij deden het zo, dat uh, tijdens de vloed lieten we die, uh, die vijver onderlopen. Dan konden we mooi vissen. En uh, na verloop van tijd uh, konden we later het zout uit, uithalen en aan de fabriek leveren. En dat, deed je, dat was jouw uh, inkomstenbron ook echt? Nou ja, we hadden een zakcentje eigenlijk. Hè. Dus dat uh, dat deed je er een beetje ja. bij. <laughs> nou, ja. ja. Nou, grappig. Nou, dan, uh, dan uh, streep ik de vraag over zout weg. Dank je wel, Jaap. Ja, en voor die golfballen. Ja. Uh, ik, ik heb toevallig eens een keer uh, aan de Technische Universiteit gestudeerd. En uh, daar kreeg je onder andere stromingsleer. En dan leer je onder andere hoe uh, uh, uh, uh, uh, uh, luchtstromen... Uh, bijvoorbeeld onder de vleugel van een, van een vliegtuig uh, ja. bewegen. Ja. En uh, ik denk dat het in wezen hetzelfde gebeurt met, met, die, met, die, met die golfballetjes. Maar omdat ze zo klein zijn, omdat ze zo rond zijn... Ja. moet je dus hele kleine krommingen hebben. En dat worden dan vanzelf putjes natuurlijk. Maar ik snap dat niet, want waarom hebben andere ballen dat dan niet omdat je lang niet altijd wil dat die, dat die ballen uh, zo oh, een, ja. dezelfde afstand zijn. Ja, het, het heeft natuurlijk ook een spin-effect. Jij je, je, je, je hebt getafeltennis. Ja. Nou, ik niet. Ik heb, ik heb wel gewoon getennist. Maar dan heb je ook nog een spin-effect. En dan doe je in feite doe je hetzelfde. Je, je gaat de wrijving op zo'n bal ga je aan de ene kant anders maken... dan op een, andere, op een ander stuk. En dan krijg je een draaiing in die bal. En door het draaien kan je korter of langer eh, vliegen. Ah oh, ja. En heb je bij tafeltennis natuurlijk niks aan, want dan ligt constant je balletje drie tafels verder. Nou ja, met de smash wel. Maar, maar, maar met zo'n zo, zo kapbal ja. uh, kan, uh, uh, uh, uh, heb je ook een soort uh, uh, effect. Ja. Ik weet niet hoe je dat bij tafeltennis noemt, maar ik bedoel, bij tennis kun je zeggen... Dus Kappen, een, een, ja. Nou van boven en van onder kun je ja. een, een sluis geven. Ja. Maar het, het, ja, het zal ook wel weer te maken hebben dat uh, ballen met putjes uh, produceren nog weer veel duurder is. Of anders. Of weet ik veel. Nou, het is wel zo. Dat uh, met um, die golfballen heb je uh, grote verschillen. Ik heb ik zelf nooit golf, maar ik, ja, ik heb wel vrienden die het wel doen, dan nou, hoor je wel eens van die verhalen. Maar um, die golfballen die, uh, die kun je zelf ook. Uh, uh, ja, nou of je ze zo kunt bestellen, weet ik niet. Maar die top, oh, topballers, uh, top, top noem je dat. golfers top, uh, uh, die ja. ja. Die, uh, die hebben ook bepaalde voorkeuren. Die kunnen ook. Uh, dus, dus niet zoals bij tennis of bij, bij uh, tafeltennis, dat je een, een gegeven bal hebt voor iedereen. Maar dat zij zelf hun een, ja. een, een ballen op de een of andere manier kunnen laten fabriceren. Er zijn ook verschillen te zijn in gewicht en dergelijke. Oh ja, wat prettig en, uh, werkt. Ja. ja, Ja, en dan net zo goed ook die sticks, die zijn ook steeds anders, die hoe heet het nou, die uh, clubs noemen ze het. Uh, ja. ja. Daar zitten ook steeds, iedere keer, ieder keer nemen ze een andere. Het ja. is gewoon de bedoeling is om daar uh, ja, verschillende lengtes mee te slaan, verschillende bochtjes, ik weet niet wat er allemaal mee gebeurt, maar in ieder ja. geval steeds is de bedoeling om, om ze anders te laten vliegen. Ja. Dankjewel Jaap. Oké. Okay. Een uh, goede vrijdag. Ja, jij ook. Doeg. Thank you very much. I'm sure This song is off my second hit album.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 My balls, they're big and salty and brown If you ever need a pick, pick me up Just stick my balls in your mouth Suck all my chocolate salted balls Put them in your mouth and suck them Suck all my chocolate salted balls They're packed full of goodness High in fiber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 Even uitblazen. Belangrijk dat je dat met een goede adem doet. Chef was dat. En uh, dat is een personage uit South Park. En tevens de kok die chocolade zoute ballen maakt. Nou, Dat uh, klopt, wel, klopt wel heel mooi met alle onderwerpen. 0800 1121. Dat is het nummer dat je kunt bellen voor vragen en antwoorden. En ik ben nog op zoek naar iemand met verstand van de Het Wiegenpolder. Waarom... Gaat Nederland akkoord met het onder water zetten van een stukje Zeeland? Omdat de Belgen dat willen. Dat wil Ben graag, uh, graag weten. 0800 1121, mocht je daar een antwoord op hebben. Frans die wil heel graag weten waarom hij uh, uh, via de kabel alle zenders goed kan ontvangen. Televisie heb ik het dan over, behalve RTL 4. Hij zit in Amsterdam en heeft alleen maar sneeuw op de zender RTL 4. Willem vroeg wat het verschil is tussen een pilsje en een biertje. En daarover zei Marlou zojuist dat een uh, biertje uit de flesje komt... en een pilsje uit de tap. Nou, uh, klopt dat. 0800-1121. Marlou zelf belde over de wereldrecords. Wanneer komt er een einde aan wereldrecords? Want we moeten op een gegeven moment toch ophouden... met nog sneller te rennen en nog verder te springen. 0800-1121, als je daar het antwoord op weet. Jim? Ja? Hallo? Hey, hallo. Hey. Hoe gaat het? Ja, goed. Oh, gelukkig maar. Ja, een avondje gewerkt. Huh? Ah, wat heb je gedaan? Hoe gaat het met jou? Oh, met mij gaat het goed. Ik ben ook een avondje aan het werken. Ja, lekker. Ja. ja ik moet meestal van avonds werken, toch? <laughs> maar wie heeft een leuke werk, jij of ik? Ja, ik natuurlijk. Wat doe je dan? Ik werk in de kroeg. Ach. Dus ja, jij weet alles van pils spirituus. en bier. In Delft. Waar? In Delft. Ja, waar in Delft? Uh, de Brabantse turfmarkt. De, de Brabantse turfmarkt? Ja. In Delft? Ja. Hebben ze turf in Delft? Nou, vroeger wel. Dan liep je vroeger een uh, gracht door, uh, door, door de markt. En maar, daar werd de turf naar binnen gebracht. Maar geen Brabantse. Oh, werd de Brabantse turf geïmporteerd? Ja, dat uh, schijnbaar. Ja, okay. ik weet niet wie dat heeft bedacht. Maar... <laughs> nou, daar zijn ik, we, we wat dat betreft. Ik krijg er eigenlijk weinig van. Maar ik belde voor, uh, voor de Beer of Pills. Ja. Ja, nou. we hebben hier heel veel mensen die altijd naar binnen komen en die zeggen dan uh, doe mij een biertje. We hebben ongeveer 200 bieren, <laughs> ja. en uh, dan zeggen we altijd welke. Ja, ja gewone zeggen ze dan. oh ja Maar ja, uh, gewone, ja, dan uh, hebben we nog steeds uh, 400 hele gewone biertjes. Maar dan bedoelen ze altijd een pilsje. Want een pilsje is een, uh, een Heineken of een Amstel of een uh, brandje zoals wij hebben. oh Dat is pils. Oh. Het, zal ik even uitleggen waarom? Ja. Nou, uh, uh, bier werd al gebrouwen in uh, uh, Mesopotamië. <laughs> dus dat is uh, duizenden jaren voor Christus. Ja. En dat duurde heel lang om, uh, om een biertje te brouwen. Dat duurde zo'n negen maanden. En dat is een manier om water te zuiveren. Want dan kon je water drinken. Dat is het idee. Ze uh, zijn van de oudste drank op de wereld. En pils werd pas uitgevonden in 1842. Oh. Uh, en dat was een, uh, uh, ondertussen was het, hadden wij het water behoorlijk al uh, vervuild natuurlijk. En dat was een veel betere en snellere manier om het uh, water te zuiveren. Ja. Want dat duurt maar drie maandjes. Oké. Okay. Ongeveer. Ja. En toen is pils ontstaan. Dus het is een, een soort bier. En, en, en het, dus het is ook bier. Ja. Dus pils is bier, maar mm. bier is ook pils. Snap je? Nee. Bier, ja precies. Het is een beetje als... Uh, een appel is een vrucht, maar een vrucht hoeft niet per se een appel te ja, zijn. dat is hem inderdaad. Ha, gelukkig. Nou, ik begrijp het hoor. Dus Dat was duidelijk, toch? Ja, dat doe je knap. Ja. ja. Dankjewel. Nou, hoe was het verder uh, was Het is in? een keertje in je programma te zijn. Ik oh. luister er altijd met veel plezier, moet ik ja. even zeggen. Ja, en je, je ervaart het nu als een uh, prettige gebeurtenis. Ja, spannend wel een oh. beetje eigenlijk. Ja, echt waar? <laughs> ja, nee, maar ik kan me wel voorstellen, want je denkt. Oh, dat weet ik, ik ga bellen. En dan moet je wachten. En dan, ja, dan weet ja, je. je ik gaan... inderdaad een tijdje te wachten en die ja. andere man had inderdaad interessante dingen om te vertellen. En, ja. dat, en, en dan heb dan je tijd, want je en, denkt, ja, dat ik had, vind ik ik ook had dan dan een wel nog. Een aan, aan, aan ja. Ja, dus, het was een beetje onverwacht. Zie ik zit de hele avond te staan voor de bar te werken en dan zit je even na te boren. En toen dachten we, hé, daar weten wij wat onze Ja, dat, dat is ons spul. Maar uh, Jim, hoe was de avond verder in Delft? Ja, uh, het is natuurlijk morgen een goede vrijdag. dus een ja. hoop uh, jong publiek, scholieren en zo. Oh, die, die niet waren, naar school hoeven morgen? Iets, uh, iets later uit hun bed kunnen morgen Ah, oké, okay, dus het was een goede avond voor de... Ja, ja, maar, ja het was maar, niet zo heel druk, maar het was al gezellig. Ja, jong ja. publiek, hè, die hebben niet heel veel geld om uit te geven. Of valt dat wel mee? Ja, dat is inderdaad het probleem, het dringt niet zo door, hè? Nee, die doen, doen zuinig nee, met ja, hun en, en pilsjes en hun biertjes. Als je het dan gaat zitten voeren, Want dat is natuurlijk ook een beetje... Uh, ja, gaat uh, ook weer ff. tegen je in. Dus dat doen ja, we dan ja, maar niet. Ja, ja, nee. <laughs> nou, als het maar gezellig was. Ja, ja. En uh, ik heb een antwoord, dus ik ben tevreden, dankjewel. Ja, jij ook bedankt. Ik wens ja, dan je, dan je dan een hele goede vrijdag. Oké, okay, jij ook. Doeg, Doeg Jim. Doei. Hoi. Hoi. Britt. Hallo, Brit Hallo. Nou... Ja. Um, fijn om jou te spreken. Oh, gelukkig. Na vele jaren luisteren naar jouw programma's. Ja. Mag ik zeggen dat ik je vorige programma met thema's geweldig vond. Oh, echt waar? Ik vind dit veel leuker. Oh, echt waar? Ja. Oh. Ik, ik ben hier zo blij mee. Oh, vertel. Ik was in nou... de veronderstelling dat je die thema's miste, maar dat is niet nee, zo. Nee, helemaal niet. Nee, ik heb nu, als ik naar huis rijd, dan heb ik iets geleerd. Oké. Okay. En uh, de, met de thema's, dat is ook leuk, want ik vind het gewoon leuk om met mensen te praten. En vooral mensen met hun eigen verhalen en hun eigen ervaringen. Dat is wat juist naar voren kwam. Hele persoonlijke pers pers ja. verhalen. Maar uh, dan had je bijvoorbeeld, uh, de, er was bijvoorbeeld één mevrouw die luisterde altijd. en die stond ochtends om vijf uur op, want die had een kat met diabetes en daar ging ze dan mee dansen. Uh -huh. En dan ging het over sport en dan belde ze... want ze danste altijd met haar kat die diabetes had. En dan ging het over gezondheid en dan belde ze... want ze danste altijd met haar kat die diabetes had. En dan ging het over dieren en dan belde ze ook... want ze danste altijd met... Snap je? Het, was meer, het waren eigenlijk altijd dezelfde mensen... die hun invulling aan het thema gaven. Oké. Okay, okay. En nu gaat het bijvoorbeeld over zout... en dan belt Jaap, die ooit een zout hoe heet zo'n ding, zoutpan heeft gehad, ergens bij Java. Of dan gaat het over bier en dan belt Jim, die vannacht nog heeft gewerkt in een bar en alles weet van bier en pils. Ja. En zo leren we allemaal iets van elkaar, van allemaal mensen met verschillende ervaringen. En ondanks dat ik het best één keer of misschien zelfs twee keer leuk vind om met die mevrouw te spreken die danst met haar diabetische kat, <lacht> de, de, de vierde keer denk ik, ja... <lacht> Ja, dat Had ik... schrijf ik ook ja, wel. En ik vind het gewoon leuk om altijd weer iets te leren, want ik wist dat niet van die golfballetjes. Ja, ja daar is oh, ook dat. wat te zeggen. Ja. Maar uh, waar belde je eigenlijk over, Britt? Ja, ik belde eigenlijk over uh, Pinksteren. Ja. Want um, wat ik zo opmerk in de loop van vele jaren is dat Pinksteren um, is bijna onbekend is. Ja. Bij de mensen. ja, mensen begrijpen, want de verspreiding van de Heilige Geest over aarde, niet iedereen begrijpt dan meteen wat er bedoeld wordt. Nee, paas is al een vaag begrip tegenwoordig, laat staan pinksteren. Ja, maar dat gaat nog een beetje met, uh, met kruisigingen, kruis nou ja, en wederopstandingen en zo. Dat is nog iets ja. praktischer te begrijpen. Maar in de context. Ja. Um, het is natuurlijk allemaal joods. Ja. Uh, uh, Pesach was het uh, feest van de bevrijding uit Egypte. Yeah. En dat was het feest van zeven dagen. En uh, daarna, na vijftig dagen, was Pinksteren. Yeah. Dus dat is niet iets van na Christus, dat is iets van de Joodse uh, traditie. Yeah. En na vijftig dagen, na Pesach, was Pinksteren en dat was... Het feest van de Eerstelingen. De eerste oogst, zeg maar. Britt, ik wil je niet opjagen... maar over anderhalf minuut gaat iemand het nieuws voorlezen. Sorry? Ik, ik wil je niet opjagen... maar we hebben nog één minuut en dertig seconden... en dan gaat iemand het nieuws voorlezen. Oké, okay, ik begrijp het. Oké. Okay. Ja. Um, ja. ja. mm, oh, oh, de stress, de stress. Ik kan ook na het nieuws gewoon verder gaan met je, hoor. Oké. Okay. Um, Oké, okay. ik probeer het bondig te maken... want. De symboliek is zo prachtig. Ja. Um, dus vijftig dagen ja. na Pesach is het feest van de Eerstelingen. En na het uh, sterven van Christus zaten de typelen en nog een aantal volgelingen samen... om, uh, om Pinkster te vieren. Ja. En toen kwam eerst een geweldig geluid leek op een sterke wind. Daarna kwam zoiets als tongen van vuur. En dat moeten we zien als een proberen uit te drukken wat ze echt zagen. Uh, ik, trouwens, ik ben kunstenaar, dus ik, ik, ik, ik... Ik leef met dit soort um... Ja, je hebt het, het beeld heb je er wel, je er wel bij. Brit, we gaan heel even naar het nieuws en daarna moeten we het vier over vier moment even disco draaien. Maar daarna praten we gewoon verder. Dus blijf even hangen als je wil. Oké, okay, en als jij nog een antwoord weet 0800 1121